stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan en zingen daarna van Psalm 25, het derde vers. Psalm 25, vers 3, na de wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden. En hij zegt deze nog, en hij zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gezult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gezult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. ...nog van hetgeen dat onder op de aarde is... ...nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is... ...gezult u voor die niet buigen, nog hen dienen... ...want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God... ...die de misdaad van de vaders bezoek aan de kinderen... ...aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten... ...maar doe barmhartigheid... Aan duizenden van hem die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbabach dat ge die heiligt. Zes dagen zult gearbeiden en al uw werk doen...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 Je zult niet stelen. Je Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naasten huis. Je zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn as, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus vat deze tien geboden samen en hij zegt... Gezult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.